Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacijfers gaan langzaam ietsjes naar beneden. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 13.844 positieve tests gemeld. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand. En ook in de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten iets af, zegt beddenbaas Ernst Kuipers. Die lijn die continu omhoog ging is gestabiliseerd en ondertussen... Vanaf 2 december, dus dan zijn we al meer dan een week verder, is er ook uh, echt geleidelijke neiging tot uh, daling. Kuipers waarschuwt wel dat we er nog lang niet zijn en dat we rekening moeten blijven houden met de variant, Omdat die, zoals het nu lijkt, erg besmettelijk is. Denkleider Farid Assarkan ligt onder vuur. Hij blijkt zich niet aan de quarantaineregels te hebben gehouden. Assarkan testte in maart positief op corona... maar ging drie dagen later toch naar de installatie van de nieuwe Tweede Kamer... en een debat over de positie van premier Rutte. Zijn partij Denk wil geen commentaar geven vanwege de privacy. Bij een brand in een huis in Nieuw-Leus in Overijssel zijn twee mensen gewond geraakt. De vlammen sloegen uit het dak toen de ambulance bij de brand aankwam. Een vrouw van 82 is naar het ziekenhuis gebracht en een man van 81 is ter plekke behandeld. Het lijkt erop dat een kapotte droger de oorzaak is van de brand. En er is opnieuw geloot voor de Champions League. Dat gebeurde begin van de middag ook al, maar toen liep het helemaal fout bij de UEFA. Ik bedoel voor het feit dat we het samen met de UEFA om weer terug voor de UEFA Champions League round of 16. Ajax dacht tegen Inter te spelen, dat wordt, nu er opnieuw geloot is, een andere ploeg. SL-Benfica. Ajax, dus so Benfica. En AFC Ajax. Benfica uit Portugal dus. De eerste wedstrijd is in februari en de return begin maart. Het weer, het is droog, maar ook grijs. Morgen begint met wat motregen. Er zijn nog wel veel wolken, maar in de middag ziet het er wat beter uit. En in het noordwesten komt misschien de zon nog even tevoorschijn. Net als vandaag wordt het een graad of 10. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en knooppunt nes Door een auto met pech is de vertraging een kwartier. En tussen Zaandam en Uitgeest rijden veel minder treinen door een overwegstoring. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. The game! 1974 voor uh, Steely Dan en uh, Ricky Don't Lose My Number. Welkom terug bij uh, Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uh, uur 3 Het begint alweer uh, aardig schemerig te worden hier in Zandvoort. En we hebben de kerstboom ook alweer aangestoken. En uh, alles uh, weer uh, richting de kerst. Uh, Albert-Jan, heb je er een beetje zin in? Jazeker, ja. Thuis ook alles alweer... Alles, alles klaar. Uh, ja, echt... En zodra de kerst voorbij is, dan is het ook weer binnen een ochtend. Is dat, dan alles dat, weer dat weet ik van jullie. Ja, ja, het ja. is nog geen derde kerstdag en uh, dan uh, ligt alles uh, al, alweer uh, buiten. Alles weer uh, aan de kant. Nou ja, derde uur, wordt uh, op zaterdag. Ja, een ja. mooie prestatie van Max. Ja. En we hebben een uh, expert ingeschakeld daarvoor. Klopt, ik had me ook uh, al verheugd uh, vanmorgen uh, uh, uh, op onze pit report. Uh, rond de klok van kwart over vier. Want uh, ja, de kwalificatie is geweest met een, natuurlijk een uh, zinderende, uh, zinderende ontknoping. Uh, en uh, we hebben uh, onze vaste verslaggever van het circuit, Willem van Densen... bereid gevonden om die kwalificatie ook voor ons uh, te bekijken. Nou, hij had sowieso al gekeken daar daarna, denk ik. En uh, wellicht wat hij uh, vooruit uh, blikt op uh, de race van morgen. Want het, het zal toch op de bandenkeuze uh, uh, uh, aankomen. Dus, dus tactisch uh, zal er best wel wat aan de orde zijn. Dus we gaan uitgebreid met Willem uh, om kwart over hier praten over ja, de, uh, de kwalificatie en natuurlijk de vooruitblik op de race van morgen... die op twee uur Nederlandse tijd van start zal gaan. Het dier van de week, dat ontbreekt ook niet om half vijf... en die luistert naar de naam Gordon. Het gedicht van de dag, ja, die Max Verstappen die was laatst in Drenthe, ja ja, ja ja, ja, Max was in Drenthe en uh, nou, de politie was het ook niet ontgaan dat hij daar was... Dus die, die zijn achter hem aangereden En met een verrassende ontknoping. Was hij op Assen. Hij was op Assen. En ook in de, de omliggende omgeving. En dus we krijgen een gedicht in het Drents. En de titel van dat nummer is Aan de kant. Nou dat geldt natuurlijk voor morgen ook. Iedereen aan de kant. Niet zeuren. Want Max komt voorbij. Dat tijdens het gedicht van een dag om kwart voor vijf. Maar zometeen allereerst. Uh, uh, naar de volgende plaat. Pit Report met Willem van Densen. Zo is het nou. Jij had het over uh, heel veel nummers met uh, Train daarin. Ja. Dat stond van de week uh, centraal bij uh, de top 2000 uh, pup, uh, quiz uh, op uh, televisie. En uh, ja, ik heb deze dan gevonden. In uh, dit geval uh, over Train uh, gesproken. Blijft zo'n lekkere plaat hè deze. Clint Eastwood and Saint. Deze single van Clint Eastwood en General Saints. En stop that train. Het is kwart over vier, we gaan hem doen hoor. We gaan pit reporten. C -F M Race Radio. Pit Report. Pit Report! Nou, vandaag durven we het niet alleen aan Albert-Jan over te laten. Dus we hebben een expert ingeschakeld, Albert Jan. Ja. Zijn naam is Willem van Dezen. Goedemiddag Willem. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag allemaal. Hoi. Tijd niet ge gesproken, uh, Willem. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat prima, jongen. Uh, niks te klagen natuurlijk. Hè. Het hele, uh, ja, in de opbouw uh, van de spanning. Ja, het is wel spannend, hoor. De laatste uh, twee weken, vorige week ook al heel spannend. En ik geloof dat jullie uh, daarover eerst nog even wat uh, met elkaar willen uitvechten... over Saoedi-Arabië hebben we dan. Ja, want uh, Willem, uh, hoe heet het? Uh, de FIA heeft in aanloop voor uh, dit weekend, het laatste beslissende weekend... Een mailde deur uitgedaan ten aanzien van een aantal reglementaire uh, uh, uh, ja, voorwaarden waaraan een race zou moeten voldoen. En daarin kwam ook uh, onsportief uh, rijgedrag uh, ter sprake uh, wat bestraft zou kunnen worden. Dan nou, ga ik even terug naar vorige week. In Saoedi-Arabië, uh, daar zag ik toch uh, tot twee keer toe. Uh, Mercedes uh, tijdens een, een, een safety car situatie. Meer dan uh, tien autolengtes achter Max op de startopstelling. Zodat Max's banden alweer afgekoeld waren. En die van uh, Lewis Hamilton natuurlijk warm. Dat was incident één. Ik vind het onsportief gedrag. En die andere was dat Bottas uh, uh, ook onder een vlag situatie. Uh, uh, heel langzaam ging rijden... omdat Hamilton uh, in de pits was uh, voor een bandenstop. En, uh, hij, en uh, Verstappen mocht niet inhalen. En daardoor dus uh, tijd creëerde voor Hamilton... om die pitstop in alle rust te volbrengen. Ik vind dat onsportief gedrag. Uh, en gezien die mail van de Via zou dat uh, morgen bestraft kunnen worden. Wat, uh, hoe, kijk, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, jij oordeelt over onsportief gedrag. Maar het gaat erom... Uh... Degene die daarover beoordelen moet... wanneer vindt die iets uh, onsportief gedrag uh, natuurlijk. Want ik zie het anders. Mercedes heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn... dat ze niet bestraft uh, werden daarvoor. Ja, die... Ik denk het, Andersom zou het net zo uh, gebeuren... wanneer er niet ingegrepen wordt. Ja. Als je de mogelijkheid hebt om het op die manier... Uh, de truc uit te halen, de trucendoos... Dan uh, maak je daar gebruik van uh, op dat niveau. Ik bedoel, het zal bij Red Bull niet anders zijn als ze morgen een truc kunnen vinden om Hamilton op de een of andere manier af te kunnen remmen. Gebeurt dat ook? Ja, en dat zou dan. Een... Dan is het aan degene die erover oordeelt of het sportief of onsportief is. Ja, nou heb ik begrepen dat uh, die, die, die, de baas van de jury dat is geen vriend van uh, Max Verstappen en die is dat nu al drie weken lang is hij de hoofd van de jury. Dus uh, ik, wat dat betreft uh, uh, uh, hou ik mijn hart ook een beetje vast. Ja, ja dat, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant zijn dat uh, wel mensen die daartoe. Uh, ja, Dat zijn degenen die de boel moeten aansturen. En uh, ja, scheidsrechter uh, in principe mag hij geen vriendje zijn van Jan of uh, Piet of Klaas. En dat is in het voetbal, dat is overal. Maar op het moment dat iemand zich benadeelt, volgt, dan wordt daar als eerste naar gewezen, uh, natuurlijk. Oké, okay, nou hier komen we dus niet uit. Oké, okay, prima. Uh, hoe heb jij de kwalificatie beleefd? Ja, mooi natuurlijk. En het mooie daaraan vond ik ook natuurlijk dat Red Bull eigenlijk daarmee liet blijken. Dat ze toch op een andere strategie, strategie gokken dan Mercedes. Dat hebben we gezien in Q2. Ja, toch allebei op soft de Red Bulls. En de Mercedes op geel. Dus dat heeft morgen met de start heeft dat al zijn invloed. Uh, ja, dus bandenstrategie. Uh, het schijnt, dus ik heb me laten vertellen dat de bandenslijtage op dit circuit uh, uh, wel meevalt. Dus dat, dan zou je wat langer op rood kunnen, uh, kunnen uh, doorrijden. Uh, verwacht jij een één of twee stopstrategie? Ja, ik denk normaal gesproken dat dat een één stopstrategie wordt. Maar ja... Er zijn zoveel uh, factoren die een invloed kunnen hebben. Natuurlijk een safety car, een virtual safety car, noem maar op. Dat zijn de dingen, Regen, daar hoeven we niet op te rekenen. Daar. Dus uh, die kunnen we schrappen. Maar op ja. Ja, het uh, moment van een safety car, ja, die zijn wel degelijk aanwezig, uh, die kansen. En dan wordt de hele strategie natuurlijk overhoop uh, gegooid. Maar en vanuitgaande dat dat niet het geval is, dan kan je met rood uh, de eerste... 12 tot 14 ronden, misschien wel in je slag slaan. Ja, en dan, dan, dan zou je een, uh, een situatie krijgen van een uh, undercut van, uh, van, van Max, omdat hij dan uh, eerder naar binnen zou moeten of in verband met de sleddage. Ik geloof eerder dat het een uppercut wordt. Want ja, nee, nee oké. Okay, ja. Als hij een undercut zou doen, zou hij achter Hamilton liggen. Ja, maar er staat me ook nog iets op mijn geheugen gegrift dat Max op een gegeven moment op weg was naar de eerste plek in een uh, Formule 1 race. En dat hij op het rechte stuk uh, zijn band lek reed. Dat, dat risico moet natuurlijk ook niet lopen. Nee, dat is in cool uh, gebeurd, ja. Risico's zijn altijd aan de sport uh, verbonden. Maar normaal gesproken met de start zal die toch wat makkelijker weg moeten uh, kunnen komen als Hamilton. Maar... Het mooiste is natuurlijk dat Perez achter Hamilton staat. En die staat ook op rood en Hamilton geld. Dus ik vestig toch wel mijn hoop uh, morgen op Checo Perez om voor Hamilton uh, te komen. En daarmee toch, ja, hij gaat niet langzaam rijden. Maar hij kan toch een beetje een remmende werking hebben op Hamilton. Zolang die daar niet voorbij komt. En op dat moment kan uh, Max onhaardig van Degene die op derde uh, vertrekt... Lando, Lando Norris uh, natuurlijk, ja. die heeft min of meer aangegeven dat het mooi is dat hij derde staat. Dan kon hij alles van dichtbij uh, bekijken, <lacht> maar dat hij niet van plan is zich daarmee te gaan bemoeien. Dus ja, dat biedt wel kans uh, voor de tweede Red Bull, uh, want uh, ja, die wil zich wel degelijk daarmee gaan bemoeien. Het zou, zou inderdaad mooi zijn als PRS in deze race toch een, een, een, een, ja, laten we zeggen, een belangrijkere rol kan gaan spelen... ...als dat hij in de afgelopen races heeft laten zien. Ja, ja dat zou mooi zijn. En wat dat gaat, ja, het circuit is wel iets veranderd natuurlijk. Maar voordat uh, PRS uh, bij Red Bull kwam... <coughs> ...waren altijd zijn beste resultaten op dit circuit. Dus wat dat dan gaat... Uh is het wel fijn dat hij uh, vrij vooraan uh, start ook. Zelfs ook nog voor Bortas. Ja, ja. als we nou even naar de kwalificatie uh, kijken, Willem... was het natuurlijk wel verrassing dat uh, Max hem ten eerste, ten eerste won. Dat, dat, dat is mooi, hè? Dat, de, dat, dat kan zomaar gebeuren. Want Max is een hele goede coureur en heeft een goede auto. Maar uh, toch een uh, behoorlijk verschil met, uh, met de, de ronde tijd... de snelste tijd van uh, Lewis Hamilton uh, tijdens de kwalificatie. Ja, en als we dan kijken naar uh, de vrije trainingen, met name die van gisteren, uh, dan was het echt andersom dat er een flink gat zat. Maar ja, je weet niet wat er voor de kwalificatie dat ze nog extra die motor hebben opgeschroefd ten opzichte van de vrije trainingen bij Red Bull. En dat Mercedes misschien in die vrije trainingen al aan de limit zat en ja... Dat is voor ons uh, als uh, kijkers vanaf de zijlijn, is het heel moeilijk om daarachter te komen. Ja, mijn eerste gedachte was in ieder geval uh, Willem van... Hé, uh, hey, zou Red Bull nou ook zo'n knopje hebben in de auto? Nou, ze hebben geen knopje nodig, maar ze kunnen die motor uh, maxi tot een maximum opschroeven. En ja, dat gebeurt lang niet altijd in de vrije trainingen. En het kan zijn dat Mercedes dat wel had. En al oh, op zijn maximum. En uh, bij Red Bull nog niet. En ja, dat was misschien toch om even te laten zien van Mercedes kijk eens, wij zijn de sterkste. Dat is toch ja, ook een vorm van intimidatie. Maar dat is niet gelukt. Ja, de motorleverancier Honden had het eigenlijk al een beetje gezegd hè, dat ze dat uh, zouden gaan doen. Ja, ja, ja die uh, nemen afscheid uh, natuurlijk van de Formule 1. Uh, dit is hun laatste weekend. Ja, die willen, ja die, daar is ook alles aangelegen om daar uh, wereldkampioen als wereldkampioen afscheid te nemen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Nou, uh, ja, leg het er even op. En uh, sommige mensen hoorde je ook echt hier in uh, Zandvoort als je iemand uh, tegenkwam van... Oh, Max heeft een probleem met zijn vleugel en het is weer die DRS en dergelijke. Wat weet jij van die vleugel? Nou ja, die vleugel, ja... De uh, afgelopen race was dat niet meer, maar de races daarvoor zagen we flink klapperen met, uh, op het moment dat de DRS open was. Maar ja, dat probleem is toch verholpen. Dus uh, nou ja, laten we blij zijn uh, <laughs> dat dat uh, niet meer zo ernstig is als dat het was. En uh, ervan uitgaan dat het goed blijft gaan. Nou ja, morgen in ieder geval een uh, spannende start uh, Willem... met uh, ja, de, de beide Red Bulls op uh, rode bandjes dus, op, uh, op de soft. En uh, ja, de McLaren's, uh, of de Mercedes uh, moet ik zeggen... Op, uh, op de medium banden, de gele banden. En uh, ja, dat betekent wegrijden voor uh, Max. En uh, uiteraard ook uh, Perez, die heeft dan ook nog een kans tegenover... Uh, inderdaad uh, Lewis Hamilton om wat voor uh, Max te gaan betekenen. Ja, ja, en dat zou wel heel mooi zijn... En dan, uh, kan hij uiteindelijk toch datgene doen waarvoor hij eigenlijk gehaald is. Ja, dat zou een mooie afsluiten zijn. Dan nog even hier, Perez, tweede, tweede coureur van Red Bull. Uh, Bottas, tegenvallend zesde. Heb je daar ook een verklaring voor? Nee, niet echt. Nee, ik weet niet. Ja, uh, uh, waarom? Ja, Bottas is in principe altijd al uh, goed in staat... om een snelle ronde te rijden. En in de race is hij toch vaak, uh, zeker op het moment wat inhalen... Uh, is hij toch wat minder als uh, Max en Hamilton. Uh, dus ik, ja, Bottas, uh, die zie ik zich eigenlijk niet meer mee, uh, in de strijd morgen. Ja, of het moet op een tactische manier gaan gebeuren, door middel van een pitstop of langer door blijven rijden. Maar uh, verder zie ik hem niet uh, bij de eerste uh, twee. En dan ga ik van dat het Max en uh, Lewis zijn, uh, zie ik hem, zich daar niet mee uh, bemoeien. Dus jouw, jouw voorspelling voor morgen uit einduitslag. Ja, dat blijft altijd lastig. Het uh, blijft 50-50 en ik. Uh, mocht het zo zijn dat Max uh, de titel haalt, is dat prachtig natuurlijk. Want uh, waar.. Waar je ook gaat of staat, het gaat alleen maar over Formule 1 tegenwoordig hier in uh, Nederland. En je kan de tv niet uh, aanzetten of het gaat er over de radio, een krant openslaan. Het is volop uh, Formule 1 en uh, ja, het lijkt nog uh, meer als een uh, WK voetbalfinale uh, te spelen hier in het land. Ja en het mooie is, we waren ook in één keer uh, deze week in de praatprogramma's van uh, corona af. Want uh, ja, het was allemaal Formule 1. Ja, dus, uh, ieder, ieder praatprogramma was wel op Formule 1. Uh, ja, dat is toch, uh, ja, vind ik toch wel mooi. Uh, toch? En ja, en voorspelling, het blijft was het blijft 50-50. Uh, het is wel zo. En dat blijft zich volhouden. Mocht Hamilton het uh, worden, kampioen, hij heeft hij zijn kampioenschap behaald op Silverstone. En dat bedoel ik niet erop. Uh, dat hij Max eraf gereden, daar wil ik me helemaal niet over uh, verder doorzuren, maar meer vanwege het feit, hij had zelf toen ook schade, het werd code rood en toen moet die auto van hem gerepareerd worden en toen is hij alsnog te binnen En dat is eigenlijk een regel, uh, van dat het tijdens code rood de auto's gerepareerd, andere banden en zo mogen worden, ja, dat, dat vind ik geen uh, goede regel. Nee, maar dan, uh, dat, uh, het krijgt wel uh, dan een bijzonder uh, uh, veel aandacht uh, mocht uh, Hamilton uh, morgen uh, winnen. Want uh, die, dat incident op Silverstone heeft toch niet alleen die strafpunten opgeleverd... maar ook uh, voor het auto weer helemaal uh, uh, operationeel was, ben je twee races verder. Nee, maar ik bedoel met name dat Hamilton, omdat het code rood werd... Ja. Ja. Maar als dat geen code rood geweest was, had hij nooit die race kunnen winnen daar. Maar door die code rood kon zijn auto ook weer uh, in goede doen uh, gebracht worden. En wist hij alsnog te winnen daar. En ja, die regel van uh, tijdens code rood uh, schade hersteld mag worden aan de auto's. Nee, dat, daar moeten ze vanaf die regel op nou, we houden het uh, op jou 50-50. 50-50. Nou, de koer uh, was eruit trouwens uh, van de week. De koe die uh, altijd uh, voorspelt, uh, zeg maar. Hè. Die heeft uh, twee, uh, twee bakken waar hij heen kan lopen. Op de ene staat, uh, stond in dit geval Max. En op die andere stond uh, Hamilton. En hij koos uiteindelijk op het laatste moment voor uh, Max. Dus uh, Max zou de race uh, morgen moeten gaan winnen. Je laat het net nog even over Silverstone, over de crash uh, van Max. Wat een flauwe actie hè, van uh, Sky Sports met uh, die uh, Merry Christmas... Uh, Max. Ja, dat was uh, echt wel... Uh, en daar zijn ze zichzelf toch ook wel uh, van bewust, want ze hebben het er toch uh, eraf gehaald uh, die reclame. Ik bedoel, er zijn zoveel mooie beelden van Formule 1. Ja. Waarom ga je zoiets gebruiken voor een uh, Merry Christmas uh, sportje? Ja, hoe halen ze dat uh, in hun hoofd? Was het gewoon een beetje, beetje, beetje, beetje wraak op uh, Max? Of, uh, waar komt dat vandaan? Ik, ik, ik weet niet hoe dat gaat, daar, daar is iemand uh, die krijgt waarschijnlijk de opdracht om een leuk sportje te maken en die vindt dat leuk. Uh, of dat echt doordacht is, uh, dat betwijfel ik, maar ja, ik vind, uh, nee, dat was uh, echt een... Uh, maar ja, dat is de Engelse pers natuurlijk, die toch uh, ook een beetje, net zoals dat hier in Nederland uh, met een oranje bril uh, in de ronde wordt gelopen, wordt daar in Nederland uh, ja. ook... Uh, ja, wat voor kleurbril hebben ze dus daar rondgelopen, maar en dan het zijn toch uh, ja, spreetjes om uh, ja, speldeprikjes uit te delen. Uh, waar ga jij morgen kijken? Ja. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik ga het sowieso zien. Ja, dat dacht ik. Ja, dat gaan we zien. Nou, ik vind je een tactisch, een politiek correct antwoord. 50-50. En uh, laat het, laat het... Nee, wat is jullie voorspelling dan? En waar is die op gebaseerd? Uh, nou, kijk. Emotioneel zeg ik van Max. Uh, Max wint. Want dat is een emotionele uh, uh, bewoording. Maar uh, als je de afgelopen races bekijkt. Heeft de Mercedes altijd de sterkere motoren gehad? En uh, zou dat we morgen ook wel weer het verschil kunnen maken als Hamilton weer een knopje vindt? Nou, de meeste overwinningen zijn voor Max dit jaar. Dus uh, ik ga gewoon voor Max op basis van de meeste overwinningen in het, uh, dit seizoen 2021. Ja, maar als Hamilton morgen wint, hebben ze er even <laughs> Ik ben zo blij dat jij erbij bent. Ja, ja wat ja, moet ik daar nou dat, weer dat, op dat, zeggen? Dat, dat, dat vind ik ook uh, natuurlijk. Ik bedoel, maak ik ze even nu? 9? Ja, ja. Ja. ja, En Ik bedoel, uh, als we nog jaren terugkijken. Oké, uh, toen waren er wat minder krantries. Maar ik ken nog wel iemand opnoemen. Die werd wereldkampioen en die won maar één krantriep. De Rosberg ooit. In dat seizoen dat hij wereldkampioen werd. Gewoon oh, die 1-kramp 3. De vader van, toch, Nico? Of, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja okay. Nou ja, joh. nee, We gaan het uh, morgen allemaal zien, uh, Willem. Uh, Wat een uh, spannende race. Heel uh, Nederland staat op zijn kop morgen. En uh, niemand uh, loopt uh, over straat. En uh, zijn allemaal of in het café of bij vrienden thuis. Allemaal natuurlijk uh, maximaal vier personen en uh, uh, uh, verder uh, uh, <tie> uh, <tie> <tie> niks en keurig anderhalve meter afstand maar het uh, ja, gaat een hele spannende race worden uh, morgen ja. en het mooie is hè, als uh, Max uh, dan kampioen gaat worden Willem dan moet je ja. uitkijken van uh, waar hij zit, op welke plek als uh, dat gebeurt want dat blijf je, je je hele leven voor de rest onthouden weet je nog dat Max wereldkampioen werd en toen zat ik op het bijvoorbeeld of uh, ja. toen was ik uh, daar ja, en daar ik denk dat ik wel weet waar jullie zitten. <laughs> piep, piep. <laughs> ja, ja, ja, toch? Ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Goed, hey, ja. hartstikke bedankt voor je, voor, je, voor je toelichting. Ik bedoel, erg veel mee opgeschoten zijn we niet. Maar. Ja. Uh, wat dat betreft had je de, had je de uitslag al uh, moeten hebben, maar uh, hartstikke bedankt voor je toelichting. Ja, bandenstrategie. Uh, Red Bull op rood, uh, Mercedes op geel. Ik ben, uh, we zijn allemaal razend benieuwd. En jij ook. En uh, ik hoop voor jou een uh, mooie race uh, voor morgen. Ja, oké, okay. nou dat gaat uh, zeker luk lukken. Want ik... Oké, okay. blijf altijd uh, op een fijne manier volgen. Uh, Mooi Willem. Van uh, allebei. Ja, en als het zover is. Uh, niet te veel drinken hè daarna? Nee, ja. doen we zeker niet. Nee, tot nee, vijf uur. Hè? Vijf uur moeten we thuis zijn. Dus, uh... Ja, het is maar goed dat uh, wat uh, doen jullie eigenlijk als het uitloopt als we Code Rood hebben twee keer. Uh, dan gaan we even met, uh, met Mark, even met Mark Rutte bellen, denk ik. <laughs> ja, dan, dan moet je naar buiten en dan is die race nog bezig. Ja, ja, ja, ja. Denk je nou echt dat dat gaat gebeuren? <laughs> je weet het Die <laughs> Je neven ik tellen. nee, dat is ook zo. Willem, dank je wel en ik wens je hele fijne dagen alvast. En uh, bedankt voor ja. je bijdrage ook het afgelopen jaar bij uh, ja. deze radiozender oké. Okay. Dankjewel en uh, voor jullie zelfde. Oké. Oké. Groetjes. Okay. Groetjes. Hoi hoi. hoi, hoi. Cap -band, die heeft heel veel lekkere muziek gemaakt. Waaronder het uh, nummer wat we naar de Pit Report uh, draaiden met Willem van Densen en uh, Albert Jan natuurlijk. Dat was uh, Burn uh, Rubber. Ja, het blijft een geweldige band en leuke muziek om uh, weer eens uh, terug te horen op de Zandvoorts Radio. Het is 9 minuten over half 5 geworden. Zandvoort, goedemiddag. Het begint donker te worden en uh, geniet nog even tot aan 5 uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Normaal gesproken is ze altijd in het uh, nieuws, uh, Albert-Jan. Het hondje van uh, Gordon. Hm. En nou is uh, Gordon zelf uh, in het nieuws als dier van de wijk. Ja, Gordon zit namelijk in het asiel. Oh, breaking news, hè? Goed. Uh, Gordon stelt zichzelf even voor. Ik ben een onherleidbare bastaard van net drie jaar oud. En wegens omstandigheden ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Een plek waar ik met liefde word ontvangen, is wat ik zoek. In het begin vond ik alles echt doodeng. Ik was echt uh, vertrouwen in de mensheid kwijt. Nu ben ik super blij. Mijn vaste verzorgers zijn mijn beste vrienden. Als zij erbij zijn, kan ik de hele wereld aan. Zelfs visite is dan geen probleem. Echt een band met elkaar krijgen zal even duren, maar ik heb al veel meer vertrouwen in voor mij vreemde mensen dan in het begin. Ik zoek een eigenaar die samen met mij dit avontuur wil aangaan en mij kan laten zien dat het allemaal niet zo eng is als dat ik dacht. Na andere honden ben ik in het asiel vriendelijk en enthousiast, maar wel erg lomp. Ik ben pas gecastreerd en heb dit nog niet helemaal zelf in de gaten. Ik voel mij nog een echte man. De vrouwen moeten dus nog even een beetje oppassen voor mij. Ik heb weinig geleerd qua communicatie met soortgenoten... dus een andere hond met respect behandelen moet ik echt nog leren. Hier moeten wij nog erg veel op oefenen... zodat het ook voor de andere honden straks leuk is om contact te hebben met mij... Eventueel met een stabiele teef van dezelfde grootte in een huis wonen... zou een mogelijkheid kunnen zijn na kennismaking. In het asiel was ik in het begin erg onrustig. Dit is al enorm verbeterd, nu ik weet waar ik aan toe ben. Ik vind het geen probleem om even alleen in de kamer achter te blijven... en heb dit geoefend in de bench. Mijn verzorgers denken dat dit voor mij een goed hulpmiddel kan zijn... omdat ik anders moeilijk mijn rust kan vinden... Ik ben actief en ga er graag op uit. Ik ben nog wel erg snel afgeleid door alle geluiden en geurtjes buiten. Samen een band opbouwen en dan leren dat iets voor mijn baas doen leuk is... zou heel erg goed voor mij zijn. Een cursus zoals Gehoorzaamheid is zeker aan te raden. Ik kan, nog niet, uh, ik kan hier nog niet heel veel mee. Speuren of Denkspelletjes zouden voor mij ook een goede uitlaatklep kunnen zijn. Heeft u uh, ervaring met honden, zin in een leuke uitdaging... dan hoor ik graag van u.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 A love that cannot lie. Love is strong and only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. There are drift, we'll stop existing and start living. voor uh, aan het eind van het jaar altijd. Hè? Deze van uh, Michael Jackson en Heal the World. Jawel. Want om uh, kwart over vier hadden we de pit-report... samen met uh, race-reporter uh, Willem van Dezen... die voor ons uh, aan de, de telefoon uh, was. En, uh, ja, we hebben uiteraard de race van uh, morgen besproken. Max morgen op de rode bandjes van start... in uh, Hamilton op uh, de gele bandjes, oftewel soft en uh, medium... En met die softs moet je zo snel mogelijk er vandoor doorgaan. En dan alleen tegen achterblijvers die je tegenkomt, zeg je, aan de kant. Ik stap in mijn wagen. Ik heb goede zin. Ik laat lekker spoken. Ik rie overal tegenin. Een rode vlag, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas, dat ik het remmen vergeet. Alle chicanes die neem ik linksom. Dat vind ik zo mooi. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel. Dat is mijn kans. Ik spring voorbij die langzame zwans. Aan de kant. Ik rem niet voor dieren, want ik rem nooit. Ik heb het al zien leven, altijd zien verklooid. Alle Hamilton's daag ik uit. Ik kreeg een kik van het sirene geluurd. Ik kijk in de spiegels. Ik, Hamilton komt mij na. Zo gaat dezelfde kant uit, dus, uh, als ik ga. Haha, ha, Ik stroop mijn mouwen op. Mijn harten pompt, want ik riep op kop. Aan de kant. Lort ze maar kom, Gas op de plank. Ik trap mijn deur, de bijwand meer. Laat ze maar kom, Gas op de plank. Ik geef mijn wagens meer. De eerste vier wagens die ben ik al kwiet. Maar dan ken je die wouten nog niet. Ik ben net mieren, ze blieben komen. Ik schakel terug. Put verdull me aan de kant. Nou kom ik pas echt goed op gang. Mijn grote geluk is, ik ben nooit bang. De finishvlag geeft net omhoog. Ze zien mijn vliegen als een blad uit de boom. Ik ga wel hoog, maar nooit zo wiet. Donnert mijn wagen op de kop. Ik klim op de wal met stuur in de hand. Lachend zwaai ik naar de overkant. De finishvlag gaat omhoog, maar ik laat niet ken. Ze hol mijn bied wegrennen. O, meneer Verstappen, het is goed dat ik u zie. Heb je misschien handtekening voor mij? Was ik nou echt even vergeten dat de ondertiteling te zien was... op onze eigen CFM-app ja. tijdens het gedicht, Albert-Jan. Maar goed, we herhalen hem nog wel een keer. Dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, aan de kant, laat hem maar horen. Laat hem maar horen. Welke horen? Oh ja, verdomd <laughs> ja, nogmaals. maar. Kip, nou alles, te, alles te geliek, jong. Ja, ja, ja, ja, kijk, daar houden we van. waar. Ik heb goede zin. Ik lor een lekker spoken, kree overal tegenin. Het rode licht, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas dat ik het remmen vergeet. Dat dus vind ik zo mooi, ik weet zelf niet waarom, ik zie een tempo. daar is Mika. Nooit no, no. alle politici die daar ik Want ik kreeg een dik van het Sirene Gelucht. Je in de spiegel, ze komen minoa. Noah. We gaan dezelfde kant uit, die ik ook. Gooit. Daar komt hij aan, hè, morgen. Max per stappen en dan aan de kant. Wegwijzen allemaal en uh, Max uh, gewoon uh, de race winnen. En wereldkampioen worden. Ja, daar doen we het allemaal voor, natuurlijk. Zodra we gaan met Fred praten, Idiate hij is er weer. Is anders met allemaal een eigen sjardus. Oh, het griebelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een wintersweertje. En ook uh, Monique Smit is helemaal klaar voor de kerst. Niet met de kerst, maar voor de kerst. Met uh, mijn hele kerst ben jij. Jawel, nou, straks allemaal van dit soort uh, gezellige muziek... uiteraard bij uh, Entertainment for You. Goedemiddag, Fred. Een Fijn dat je er weer bent. Ja, daar zijn we weer. Ja, leuk. Ja, helaas even zo kort duur. van want we hebben ook nog de feestdagen natuurlijk ertussen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En de volgende week. Salaris nog en... niet gestort <laughs> door de radio, zeker. Dus uh, nee, ja, <laughs> Oké, okay, nou, vanmiddag gaan we er dan van genieten tussen vijf en zeven. Wat ga je allemaal doen? Uh, als, als eerste krijgen we strakjes een uh, visite van uh, Paul en Carla. Wel bekend van uh, Opera Familia. Ik weet niet of je die kent. Dat zegt mij helemaal nee, niks. Helemaal Opera La kid. Familia. Uh, ja, ooit uh, bij uh, zo'n zo zo programma op de televisie geweest. Bij Hollands Got Talent. En daar zijn ze toen ook. Uh, uh, de derde, zijn ze toen derde geworden, geloof ik. Ja. Wow. Ja. En die komen en, zo hier. En die komen dadelijk uh, hier. Geweldig. Dus, en we gaan ook nog even bellen, natuurlijk met Jan Koevoet. En hij heeft een nieuwe single, uh, Jij. En uh, Frankie en Goldie gaan we ook bellen. En die nieuwe single heet De sterren Staan Goed. Dus ja, ja, laat ze maar staan. Hè. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Niks meer aan doen, hè, toch? <laughs> nee, zo is het. Last better gaan we bellen. En uh, ja... Het komt een beetje in het uh, gedicht, een beetje goddemeezuipen. Kijk kijk. Hey. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, allemaal op de... Een goed de... er heeft maar een half woord nodig. Hoor. Ja, ja, ja, toch? Is dat ook Drens of uit die hoek uh, van? Ja, uit, die hoek. Ja, uit die hoek in ieder geval, ja. Okay. ja. Dus uh, nou nee, ja. Nee, Leuke uit. uitzending. En, uh, ja. en wat, uh, de, wat uh, kerstbelletjes ook nog? Ja, we gaan, uh, we gaan natuurlijk ook nog wat, wat uh, ja, lekkere kerstmuziek draaien. In ieder geval, uh, de 25 e is natuurlijk de uitzending uh, uh, Entertainer View. Uh, gewoon kerst in de ja. kerstuitzending. Oh, leuk. Dus uh, dat sowieso. En zelf ben ik er dan echt lekker niet. Nee. <laughs> Kerstvakantie. Ja. Kerstvakantie. Kalkoenen weg Nou ja, ik denk hier even een beetje afslanken. <laughs> ik wou het niet zeggen, maar goed. Nou, ja, ja, ja. ja. ja. Nou, Fred, veel plezier zo meteen. Ja, dankjewel. We gaan er allemaal van genieten. En heel veel plezier met uh, alle gasten ook. Uh, goedemiddag. Ja, ze zijn in Ja, welkom. Welkom in voor. <laughs> ja, dat was een kleine reis voor ze. Als het goed is in Haarlem, ja, Oh, een ja. hele kleine reis is dat. Nou, Dankjewel, Fred. Wij gaan afsluiten. Ja, dankjewel. Albert-Jan? Ja, ja het, was, het, was, het was hem wel weer. Hè? Ja, het was hem weer morgen. We, wat gaan we, we nog wat doen? Nee, we moeten nu naar Schiphol. We moeten nu die... Uh, oh, 10 oh, over 7 vliegen, die, vliegen we. Allemaal, joh. Richting Abu Dhabi. Dus, uh, Abu Dhabi, Dhabi, ja, nou ja, precies. Dus uh, dat gaan we meebeleven. Morgen de spannende race met uh, Max Verstappen. Op, op Paul. Op, op Paul en op naar het kampioenschap. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei, doei.